ANWB verkeersinformatie. In Flevoland, Utrecht, Noord en Zuid-Holland komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 29 maart, goedemorgen. De coalitie bombardeerde weer Doelen in Libië. De opstandelingen rukken verder op... en de val van Gaddafi lijkt aanstaande. Ja, en wat dan? Over de toekomst van het land... en ook de inzet van militaire middelen... wordt vandaag gepraat in Londen. U hoorde dat net. Alle betrokken landen... komen naar een grote conferentie. Daar praten we over met correspondent Arjen van der Horst... en defensiedeskundige Kokolijn. Amerikaanse president zei er in ieder geval niet zo heel veel over. Hij rechtvaardigde vooral de Amerikaanse inzet... tegenover zijn eigen bevolking. Ron Linker doet verslag van Obama's toespraak. Over de situatie op dit moment in Libië spreken we met Lex Runderkamp. Hij is in het land. En de Nederlandse f 16 en ook het tankvliegtuig hebben voor de eerste keer taken uitgevoerd. We bellen met de commandant van de eenheid, Johan van Deventer. En dan Japan, daar blijft de situatie in de kerncentrale van Fukushima zorgwekkend. Dat houden we voor u in de gaten. En een onderschepte e-mailwisseling vertelt het verhaal van de mensen die nog bij de centrale aan het werk zijn. En de straling trotseren. Ondertussen zitten er nog 250.000 Japanners in nood. Opvang. Een paar duizend van hen in een stadion in Tokio. Roel Pau maakte daar een reportage. Kijken we nog even naar de Koendersbrief van het kabinet... en naar minister Hille van Defensie... die vandaag in debat moet met de zeer kritische Kamer... over de mislukte evacuatieactie in Libië. We hebben ook nog het elektronisch patiëntendossier. Dat krijgt het heel lastig vandaag in de Eerste Kamer. De bestuurlijke chaos in Maasdriel, dat is bij Den Bosch. En het is uh, Nationale Hoofddoekjesdag. Dat en meer in het Radio 1 tot half tien. U kunt ons volgen via NOS.nl of via Twitter. Onze account daar is Radio 1. Beschermen van de Libische burgers is het voornaamste doel. Niet het verdrijven van Muammar Gaddafi. Amerika kon niet langer toekijken hoe Gaddafi zijn landgenoten aanviel. Dat zei president Obama. Vannacht tijdens een televisietoespraak gericht aan het Amerikaanse volk. Tonight I'd wil de Amerikaanse mensen On the international effort that we have led in Libya. What we've done, what we plan to do, and why this matters to us. Sprak zijn afschuw uit over het geweld dat Gaddafi tegen zijn eigen mensen gebruikt. Volgens Obama is één ding wel duidelijk. Gaddafi moet weg. I made it clear that Gaddafi had lost the confidence of his people and the legitimacy to lead. And I said that he needed to step down from power. Verder zei president Obama nog dat de NAVO vanaf woensdag morgen dus het bevel overneemt over alle militaire operaties in Libië. Hiermee komt hij zijn belofte na dat het Amerikaanse ingrijpen in Libië gelimiteerd zou zijn. I said that America's role would be limited and that we would not put ground troops into Libya. That we would focus our unique capabilities on the front end of the operation and that we would transfer responsibility to our allies and partners. Tonight de president benadrukte dat Amerika zich niet opnieuw in een oorlog laat zuigen, zoals in Irak. Dat is ook de reden waarom de Verenigde Staten de leidende rol in de militaire acties niet wil behouden... en aanstuurt op het snel overdragen van het bevel aan andere landen. Ministers uit meer dan 35 landen wonen vandaag in Londen dus een grote internationale conferentie bij. Daar wordt gesproken over de toekomst van Libië na de val van Muammar Gaddafi. Pas in 2012 zal er een begin worden gemaakt met de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Eigenlijk zou het opleiden van de Afghaanse agenten al dit voorjaar starten. Maar omdat het trainingscentrum nog niet is uitgebreid... kan er nog niet begonnen worden. Wel gaan enkele leden van de Margeussee deze zomer alvast vooruit om mee te lopen. Zo kunnen ze alvast wat ervaring opdoen. Ook heeft de regering de verzekering gekregen van de Afghaanse regering... dat de getrainde agenten niet voor militaire doeleinden zullen worden ingezet. En dat was een belangrijke voorzwaarde van de oppositie om mee te doen. Premier Rutte zei eerder al persoonlijk in te staan voor het nakomen van beloftes.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 Dan naar de KNVB. Die bond wil geweld in het amateurvoetbal harder aanpakken. Teams gaan op de vuist met elkaar en scheidsrechters worden uitgescholden en gemodesteerd. En dat moet afgelopen zijn, zegt voorzitter van de KNVB, Michael van Praag. Met de nieuwe voorstellen die wij nu doen als taskforce... Uh, zal dat tot de mogelijkheden gaan ja. behoren. Want tot op heden kon de, de terugtrechtspraak dat niet uitspreken... omdat de reglementen daar niet in verdeden. Ja. En die vechtpartijen die we net hebben gezien... Uh -huh. die kun, kunnen op dit moment maximaal leiden... tot een voorwaardelijk uit de competitie nemen van het team. Ja. Dat wordt nu gewoon uit de competitie nemen. Want we willen er gewoon van af. En dus zijn de regels veranderd en gaan er nog meer dingen veranderen?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 Men gedraagt zich op die velden waar geen politiebescherming is... gedraagt men zich op een verschrikkelijke manier. We hebben het de beelden gezien. Scheidsrechters worden gemolesteerd. Die worden later een uur na de wedstrijd nog klem gereden... door een vader en een zoon in een auto. En dan pakt die vader pakt een uh, grote moersleutel... en die begint op die auto te rammen. Dat soort dingen gebeuren. De komende maand mogen de verenigingen zich uitspreken over het plan. De regeling waarbij er zwaardere straffen worden opgelegd... zou dan vanaf eind mei in kunnen gaan. Het duurt wel lang, hè? Voor sommige bellen zelfs tot middernacht... voordat ze deze geruststellende toon weer hoorden. Telecomaanbieder T-Mobile had sinds gistermiddag last van een grote storing... in een van de verbindingscentrales. Naar schatting 2 miljoen klanten van T-Mobile konden niet bellen, sms'en of internetten. Rond middernacht kon de telefoonmaatschappij overstappen op de noodvoorziening... en konden weer gebeld worden via het netwerk van T-Mobile. New kids Turbo mocht gisteravond tijdens de Rembrandt Awards de prijs voor beste film in ontvangst nemen. De vrienden uit het Brabantse maaskantje namen niet alleen de prijs voor beste film mee naar huis, ook de titelsong van de film, gemaakt door DJ Paul Elstak, viel in de smaak. DJ Paul Elstak, jongen, hij hoort aan jou jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me high in the number Turbo! Ja. Nou, Carice van Houten kreeg voor haar rol in de Gelukkige huisvrouw de prijs voor beste actrice. Jeroen Koningsbrugge kreeg de prijs beste acteur voor zijn prestaties in de film Loft. Wall Street ging het niet gisteren niet zo goed. Er werd verlies geleden. Beleggers blijven zich namelijk zorgen maken over de situatie in de Arabische wereld... en de problemen met de kerncentrale in Japan. Daardoor was er volgens analisten maar weinig handel. betekende uiteindelijk voor de eindstanden het volgende. De Dow Jones eindigde met licht verlies, 2 tiende procent. Technologiefonds Nasdaq kon de winst bij opening, want die was er wel niet vasthouden... en verloor uiteindelijk ook een half procent. Aan de andere kant van de wereld lijkt het ook al niet beter te gaan. Japanse Nikkei-index is alweer open, wordt daar gehandeld. Momenteel daar ook rode cijfers en wat meer, anderhalf procent in de min. Tot zover dit nieuws overzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien over zes geweest. Hoe is het toch met het enfant terrible van de popmuziek? Amy Winehouse. Mm -hmm, een succesvolle CD Back to Black dat is alweer vijf jaar geleden. Ze zou nu bezig zijn met opnames voor een nieuw album. In haar tourschema staat één live-optreden voor deze zomer in Bilbao, in Spanje. Vorige week voltooide ze een duet met crooner Tony Bennett. Bennett is bezig met vervolg op zijn succesvolle duettenalbum. dat Duets 2 gaat heten. Hoe origineel. Zijn duetpartners zijn dit keer onder andere Lady Gaga, Michael Bublé en dus Amy Winehouse. Black van Amy Winehouse en het wachten is dus opnieuw werk van haar. Het is uh, bijna 15 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Joris van de Kerkhof die steekt zich vanochtend in een wespennest. Waar ben jij, Joris? In Maasdril, bij het gemeentehuis van, de, van Maasdril. Daar is al licht en daar zal de hele dag uh, licht blijven. Het wordt nu schoongemaakt, uh, zie ik, uh, door een aantal uh, mensen. Je kunt er nog niet naar binnen. In de loop van de dag komen hier twee heren vertellen hoe het verder moet. Vooral politiek verder moet met, uh, met Maasdriel. Een gemeente die in 1999... Hey, er komt weer een schoonmaker. Nou, er zijn twee schoonmakers hier. Dat is het laatste nieuws uit Maastriel. Um, in 1999 is een aantal kerkdorpen bij elkaar uh, gevoegd. En uh, ja, de manier van werken in het ene dorp was toch weer niet de manier van werken in het andere dorp. En uiteindelijk kregen ze toch heel veel uh, gedoe met elkaar. Bewoners vonden het allemaal maar raar wat er gebeurde. Um, er was uh, sprake van cliënt. Talisme, noem je dat zo? Mm -hmm. De een bevordert uh, de ander. Um, en dat hoort uh, helemaal niet. Dat mag niet. Nou, de komende 3,5 uh, uur is even zoeken naar uh, wat er nou gebeurd is. En wat de uh, adviezen zijn van bewoners, in ieder geval. Hoe het, uh, hoe het beter kan. In Maasdriel, Kerkdriel, um, Hedel, Heerwaarden, Rossum, Veldriel. Nou, van die gemeentes die links en rechts van de A2 eh, liggen, even boven eh, Den Bosch en nog voor eh, Zadbommel, maar wel in de provincie eh, Gelderland. Eh. Al politici die willen niet praten. Die politici die wachten op het, eh, op het rapport wat vanochtend eh, gepresenteerd wordt. Maar bewoners willen natuurlijk wel praten. In de Kerkstraat, in Kerkdriel, daar staat het gemeentehuis. En uh, daar komt zo dadelijk uh, de eerste gast ook. En die is van het actiecomité. Een beter maasdril. En nee. hoe dat dan beter kan, ja, dat uh, vertelt hij dan uh, zo dadelijk. Nou, dat klinkt alvast goed. Een beter maasdril. Straks meer van uh, Joris van de Kerkhof. Kwart over zes geweest. U luistert naar NOS Radio 1 Journaal. Dag en nacht zijn ze bezig, de werknemers van de kerncentrale Fukushima. Dat zijn de technici die Japan moeten behoeden voor een nog grotere nucleaire ramp. Maar wat ze aan het doen zijn en wat er nou gebeurt op het terrein van de kerncentrale horen we maar weinig.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 E-mailwisseling tussen een werknemer die nog altijd aan het werk is... bij de kerncentrale van Fukushima en iemand op het hoofdkantoor van TEPCO. De e-mailwisseling is van afgelopen woensdag. TEPCO heeft bevestigd dat de correspondentie echt is.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 Gebied, Nederland bijvoorbeeld, België ook. Om daar wat rust en vrede te hebben. Zeker omdat hij dan ook zijn oostfront al geopend heeft naar Rusland toe. Uitgebreider interview met Thomas Ross over zijn boek. De oorlog is nog lang niet voorbij. Is te luisteren op www.nos.nl/slash weblogs. Het NOS Radio 1 journaal. Sport. Nederland zelf al kan vanavond opnieuw een flinke stap zetten in de richting van het Europees kampioenschap van volgend jaar in Polen en Oekraïne. Oranje speelt in de Amsterdam Arena opnieuw tegen Hongarije. Vrijdag ook al, natuurlijk tegen Hongarije toen in Boedapest en toen won het met 0-4. Een van de vraagtekens bij de tegenstander Hongarije was PSV'er Balas Duzak. Maar hij is fit. I think uh, it's better and better. Sunday I yesterday I can make the perfect training, 100%. So now so the training was, uh, was oké okay en I don't feel anything. So last week was Nou, het gaat dus steeds beter. Trainen ging goed en vanavond kan hij spelen, zo zei je, Toetsak. Of afgelopen vrijdag is hij duidelijk: Nederland was net een maatje te groot. Of course, if you look at the result, it was a little bit shame. But uh, yeah, we have to be realist, and uh, yeah, the Holland is one of the best team in the world. So I think uh, we don't have to we don't have to so so big shame because yeah, that's that's that's normal because they have uh, every every position they have a very very good player, and they also play really good on Hungary. I think to the, tomorrow is better than we, we we go back a little bit to, to our goal, and uh, we we have to keep the normal result. And uh, yeah, everybody expect uh, maybe we get again four, maar but hoop uh, ja, yeah, I hope we uh, can we can we can we can make a good result, I have to say again. Because I think we have more uh, quality than what we show uh, Friday. Ja, yeah, Friday was een little bit shame. Een terechte overwinning <laughs> voor Nederland, zegt Duczak. En dus moeten de Hongaren het spel voor de komende wedstrijd aanpassen. De wedstrijd is te volgen trouwens op Radio 1 langs de lijn, vanaf 8 uur. Minimaal drie jaar schorsting voor amateurvoetballers bij extreem wangedrag. Dat is weer een big shame. KNVB gaat hard ingrijpen bij het amateurvoetbal. Dit na toename van het aantal vechtpartijen op en rond het veld en geweld tegen scheidsrechters. Maar niet alleen amateurs krijgen straks te maken met zwaardere straffen. Ook in het betaalde voetbal zal er harder gestraft gaan worden. KNVB-voorzitter Michael van Praag. In het betaald voetbal kun je voor incidenten ernstig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 Dat gaat zo niet langer. Voor de duidelijkheid, de veranderingen gelden niet voor spelsituaties. Voor overtredingen, hoe zwaar ook, blijven de geldende straffen van kracht. Op 28 mei worden de plannen op de algemene vergadering... amateurvoetbal in stemming gebracht. De aanbevelingen worden vervolgens ook voorgelegd... aan de vergadering betaald voetbal. En dat is twee dagen later. Today I don't feel like doing I just lay in my bed. Don't feel like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 Met de lazy song. Radio 1, het nos Journaal. Goedemorgen, het is half zeven door het Magis. Goedemorgen. President Obama zegt dat de Verenigde Staten er niet op uit zijn om de Libische leider Gaddafi met geweld af te zetten. Breder militair ingrijpen zou een kostbare fout zijn, zei hij in een televisietoespraak. In Londen is vandaag een conferentie over de toekomst van Libië, waarbij onder meer wordt besproken hoe Gaddafi politiek verder onder druk kan worden gezet om af te treden. De fracties in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de brief van het kabinet... waarin staat dat de missie in Kunduz op zijn vroegst begin volgend jaar van start gaat. D66-leider Pechtold is tevreden, maar de ChristenUnie is terughoudender... omdat onduidelijk is of de training wel acht in plaats van zes weken gaat duren. Zo'n 4000 slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Japan... zijn nog altijd niet geïdentificeerd. Veel lichamen zijn door de vloedgolf meegesleurd... waardoor mensen ver van de plek waar ze woonden zijn gevonden. In totaal zijn zeker 28.000 mensen omgekomen.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 AMW Verkeersinformatie. In de provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland is het oppassen, want daar komt plaatselijk dichte mist voor. En de files, dat zijn er nu vijf in totaal. Eigenlijk alleen de files die er normaal gesproken ook op dit tijdstip sta staan. Dat is de A4 richting Amsterdam. Bij Sotenwouden-Rijndijk 5 kilometer en 5 kilometer op de A7 Zaandam... tussen Pummer en Noord en Weidewormer. A9 richting Amstelveen voor het knooppunt Rotterdam 2. En de A12 vanuit Duitsland. Naar Arnhem, tussen Westervoort en Knopend Waterberg ook 2. A15 vanuit Rotterdam naar Europoort, daar staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer. Zo, bijna klaar. Mooi, Henk. Oké, okay, Paul, boei jij een koeriertje? dan heeft de klant morgen die bedrijfsvideo nog.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 Zeedieren kunnen last hebben van lawaai dat door mensen veroorzaakt wordt. Terwijl mensen last kunnen hebben van geluid dat helemaal niet bestaat. Op zoek naar een oplossing voor een oorverdovend probleem. Vanavond in Labyrinth, Herrie. Om tien voor half tien op Nederland 2. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een paar uur geleden verdedigde de Amerikaanse president Obama in een toespraak in Washington de militaire interventie in Libië. Afgelopen dagen was er in de Verenigde Staten kritiek gekomen op het ingrijpen en de rol van de president. Minder dan de helft van de Amerikanen, blijkt uit de peilingen, vindt dat de militaire operaties gerechtvaardigd zijn en ook nog eens veel te duur. En dus was het aan de president om het waarom van de missie uit te leggen. Tonight I'd like to update the American people.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 Nou, dat is nog maar de vraag. De moeder van deze iman al obaidi zegt namelijk dat haar dochter helemaal niet veilig thuis is. Journalisten willen graag met de rechtenstudenten spreken... maar ze lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. En daarom interviewde de Arabische zender Al Jazeera haar moeder. Ik ben zo trots op mijn dochter. Zo trots dat ze het hotel met al die journalisten inrende... en daar haar verhaal deed...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 Moeder van Iman El-Obeidi. Het is nog steeds niet duidelijk waar de jonge vrouw nu is. Volgens haar moeder zit ze in een gevangenis in Tripoli. We zullen proberen haar te volgen, zo goed en zo kwaad als dat gaat... tot duidelijk is wat uiteindelijk haar, haar lot is. Dan naar eigen land. Want de Eerste Kamer debatteert vandaag over het elektronisch patiëntendossier. Een ICT-systeem dat de uitwisseling van medische gegevens... tussen de arts, apotheek en ziekenhuizen moet gaan vergemakkelijken. Maar waarover ook al jaren wordt gediscussieerd. Wat is het elektronisch patiëntendossier? In tegenstelling tot wat veel mensen denken... is het geen gezamenlijke databank van huisarts, apotheek en ziekenhuis. Iedereen heeft zijn eigen digitale kaartenbak. En pas nadat toestemming is gevraagd aan een landelijke scheidsrechter... het schakelpunt, worden gegevens van patiënten uitgewisseld. Het idee is dat meerdere zorgverleners zo de zorg beter kunnen afstemmen. Wat zijn de voordelen van zo'n elektronisch patiëntendossier... Als huisartsen, apotheken en ziekenhuizen in elkaars kaartenbakken kunnen kijken... weten ze beter wat de patiënt mankeert. Ze komen ze er eerder achter welke behandelmethode al zijn geprobeerd... of voor welke medicijnen de patiënt allergisch is. En kunnen ze gerichter samenwerken om de patiënt weer snel van zijn klachten af te helpen. En wat zijn de bezwaren? Een van de grootste bezwaren hangt samen met de privacy van de patiënt. Want wie garandeert dat de medische gegevens alleen worden ingezien door degene die daar toestemming voor heeft? En een nog veel groter bezwaar, in de kabinetsplannen wordt ervan uitgegaan dat alle informatie in het EPD altijd klopt. Maar de werkelijkheid laat zien dat ook dokters foute aantekeningen maken. En die komen dan dus ook in het EPD. Aan het elektronisch patiëntendossier wordt al jaren gewerkt. Waarom is het er dan nog niet? Juist die privacy zorgt al jaren voor hobbels en knelpunten. Zo moest de wet worden aangepast om het juridisch mogelijk te maken... dat al die verschillende zorgverleners... digitaal persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Daarnaast stuit de invoering van het EPD al jaren op weerstand bij alle betrokkenen. Er zijn ziekenhuizen en huisartsen die zich hevig tegen de invoering ervan verzetten... En tienduizenden patiënten hebben dat de afgelopen jaren ook gedaan. Allemaal zijn ze bang dat de privacy in het geding komt. Wat is het alternatief als het EPD er niet komt? Vooralsnog blijft alles dan zoals het is. En blijven de verschillende zorgverleners verantwoordelijk voor hun eigen kaartenbak. Maar dat betekent niet dat er helemaal geen uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Want dat gebeurt op regionale schaal namelijk al jaren. En waar een patiënt in het landelijk in te voeren patiëntendossier zelf kan bepalen wat daar te zien is of niet, is dat in de regionale variant niet mogelijk. Dat is zo en dat blijft zo. Huis en haard verlaten. Duizenden Japanners krijgen onderdak in de Saitama Super Arena in Tokio. Straks een verslag daar vandaan. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Goedemorgen Marcel. Er staan nu uh, tien files, maar voordat ik aan, daaraan begin, uh, eerst een waarschuwing voor plaatselijk dichte mist. Vooral in de provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland heb je daar last van. Na nou, tien files dan nu. Um, eigenlijk zijn ze allemaal een kilometer of twee lang en geven ze niet al te veel vertraging. Op twee na de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk staat al 6 kilometer. En op de A12 vanuit Duitsland in de richting van Arnhem. 4 kilometer tussen Zevenaar en het knooppunt Waterberg. Dennis, is hier en daar nog wel oppassen. We hoorden toch berichten over mist? Ja, klopt. Ja, de, ik zei het net al. In de provincies Flevoland, Utrecht, Noord en Zuid-Holland... heb je daar uh, behoorlijk last van. Maar met hoe het sommige is plekken? Het? Uh, ik kreeg net een bericht van iemand uit Flevoland... en die had het over minder dan 100 meter. Maar ja, hou rekening met minder dan 200 of 100 meter. Dennis Mooi bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan gaan wij naar de website eenbetermaastriel.nl. Dus even kijken. Oh, dat wilt u toch ook? Joris van de Kerkhof. Is dat zo? Ja, we willen allemaal een beter maatstrijd. Oh. <laughs> wat is dat voor site? Ja, dat is een site die hoort bij, uh, bij het burgerinitiatief, uh, het actiecomité Een Beter uh, Maasdriel. Omdat het in Maasdriel, een gemeente die uh, door herindeling in 1999 is ontstaan, eigenlijk al jarenlang een, een puinhoop uh, is. En zelfs die vogeltjes die je hier hoort fluiten, daarvan zou je kunnen denken dat de ene die aan de linkerkant zit uh, ruzie maken met degene die aan de rechterkant zit of die daarboven uh, op zit. Iedereen heeft ruzie met iedereen, hè, hier. In de politiek? Um, dat lijkt uh, vooral zo, hè, zoals ook je de verhalen in de pers uh, kunt lezen. Uh, er, er wordt ook heel veel met elkaar gestecheld. Uh, dat, uh, dat is doodzonde. Ik denk dat het vooral met de intermenselijke verhouding uh, te maken heeft. Uh, er is een, uh, sinds uh, vorig jaar een uh, gewijzigde samenstelling in uh, de politieke arena heeft plaatsgevonden. En uh, ja, sinds die tijd is ze eigenlijk, uh, de, eigenlijk de deksel van de pot of uh, van de beerput. En hier uh, nou, komt het een en ander naar boven de afgelopen 15 jaar. Ja, naar nou, die beerput, daar is niks van te ruiken. <laughs> uh, we lopen een beetje van hier van de bibliotheek... Het uitzicht op de kerk naar en het, naar het gemeentehuis. Uh, u uh, hebt uw initiatief een paar maanden geleden uh, gestart. Uh, vandaag wordt er een rapport gepresenteerd over hoe het nou toch verder moet. Twee mensen van buiten, die hebben de politieke situatie in, uh, in Maastriel is, uh, is bekeken. De 17 raadsleden onder de loep gehouden. Het college onder de loep gehouden. En uh, die presenteren 25 voor de vijf, bijna 25.000 inwoners hun verhaal in de loop van de dag. Hier achter, hier kunnen de... de, de, de uh, de raadsleden hun verhaal houden. Als het vanavond gebeurt, want het is ook nog een raadsvergadering... dan kun je hier gewoon van buiten naar binnen kijken? Uh, nee, dan gaan de gedijnen naartoe. Uh, want uh, ja, stel dat uh, de verhitte discussies toch misschien het verkeer uh, beïnvloeden... Nee, dan gaan de gedijnen naartoe en dan wordt er uh, binnen uh, een openbare raadsvergadering gehouden... waar ook uh, inwoners van Maasderiel uh, welkom zijn om aan te horen... wat de uh, twee informateurs uh, met hun plan van aanpak... Uh, uh, hun intenties zijn. Ja, u gaat zelf ook luisteren. Waar zit u, er zit familie ook hè, van u. Waar zit wie? Uh, nou, in, uh, in de raad zit, uh, zowel in de coalitie als oppositie zit uh, familie van mij. Uh, een fractievoorzitter in, uh, in de coalitie, een fractievoorzitter in de oppositie. Leuke feestjes dan. En dan nu zit u daartussen met uw mededeling van jullie zijn stom, oneerlijk. Zijn alleen maar met jezelf bezig. Nou, vooral gaat de discussie over wanneer gaan we nu eens een keer over de inhoud beginnen. En in plaats van het poppetje en over de, de eigen politieke agenda. En Die familieleden zijn ook allemaal maar over poppetjes bezig. En hebben het niet over kerkdorp Alem waar eh, alle eh, de dingen weggaan. Waar te weinig mensen eh, meer wonen. Waar eh, waarschijnlijk het, de winkels eh, verdwijnen. Uh, dat soort dingen worden niet besproken. Er wordt alleen maar gezegd van uh, jouw schoenen staan me niet aan. Nou, de meeste tijd uh, gaat vaak soms in een raadsvergadering. Gaat het inderdaad niet over de inhoud. Maar uh, ja, wordt, uh, door vertraging wordt het over de verpakking. En over de persoon en over de politieke uh, dubbele agenda die men heeft. Want er is er ook nog een wethouder die vooral voor zichzelf daar zit en zichzelf uh, bevoordeelt. Uh, dat is uh, de mening van een aantal mensen. Uh, ik kan dat niet op inhoudelijke uh, aspecten, kan ik dat persoonlijk niet, uh, niet staven, uh, vooralsnog. Maar uh, ja, dat zijn uh, de insinuaties die, uh, die vooral rondgaan. Ja. Uh, waardoor... Lekker hier allemaal. Ja, het is, een, moet zeggen, het is een hele leuke gemeente. En ook hier fluiten de vogels ochtends. En ook hier gaan de mensen gewoon werken. Dus het is eigenlijk een prachtgemeente. Het is Alleen... ook een gemeente die al eeuwenlang de mensen die hier wonen... eigenlijk altijd hun eigen boontjes hebben gedopt. En niet willen dat anderen zich daarmee bemoeien. Uh, dat is eeuwen een cultuur geweest. We zijn ook eeuwen eigenlijk een eiland geweest. Zonder uh, verbindingen. Het is nu zo dat we al jaren een uh, verbinding hebben... met richting Utrecht en een verbinding richting Den Bosch. Dus ik eh, vermoed dat we toch de mensen, de generatie die er nu zit... Ja, zou je toch verwachten dat dat uh, wat meer uh, begripvoller is ten opzichte van de andere mensen. Uh, maar uh, ja, het is, uh, het is een ondernemend volk in de hele gemeente. En dat betekent uh, dat men ook kijkt van nou, wat is wel en wat is niet mogelijk. En, uh, en vaker... Kijkt u daar met uw een beter maasdriel.nl. U hoopt vandaag uh, vooral te horen hoe het, uh, hoe het beter, uh, beter kan. En wij gaan... Uh, vanaf deze kerk en gemeentehuisjes naar een andere plek... om eens te kijken hoe het uh, beter kan in Maastroen. Tien voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zo'n 250.000 Japanners wonen op dit moment in de een of andere noodopvang. Ze zijn geëvacueerd uit het rampgebied, omdat hun huis is verwoest... omdat ze in een straal van 30 kilometer van de Fukushima kerncentrale woonden.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 Uh, pens en and toys and and en dan over there you got clothing, uh, bottled water en a few other uh, candy and other goods. Dit is een soort of winkel, zou je kunnen zeggen. It's all for free, the, the yeah, stuff that they you get here. Ja, het yeah, is een winkel, maar je hoeft niet te betalen. Het zijn allemaal goederen die ter beschikking zijn gesteld aan al die mensen die hier in deze arena verblijven op dit moment.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 Het was echt really great de muziek. Ah, oh, thank you. <laughs> maar waarom doen jullie dit? Ja, we zijn. We zijn muzici en we proberen iets goeds te doen voor de mensen die in deze situatie zitten. om kwart voor elf hetzelfde programma nog een keer in de school, in de Saitama Super Arena. Arigato, arigato. 2500 mensen dus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 Roepau was in de Saitama Super Arena waar 2.500 mensen worden opgevangen. Noodopvang daar. Zij kunnen voorlopig niet naar huis. Misschien alleen even voor een paar uurtjes. Het was overigens zijn laatste reportage. Voorlopig, hij is op weg terug naar huis. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. Als bedrijven een betalingsregeling willen aanbieden om achterstallige schulden te betalen, dan moeten ze een vergunning hebben van de Autoriteit Financiële Markten. Ze moeten zich laten registreren, namelijk als kredietverstrekker. Om die vergunning te krijgen, moet het bedrijf aan allerlei eisen voldoen. Zoals gediplomeerd personeel in dienst nemen, kredietwaardigheid toetsen en aangesloten zijn bij een erkende geschillencommissie. En dat geldt voor elk bedrijf. Het gaat om tienduizenden ondernemers van zowel midden- als kleinbedrijven. Financieel Dagblad schrijft dat vandaag de laatste dag is voor de Senaat om schriftelijk vragen te stellen. Stellen. Advocaten maken zich zorgen over de gevolgen van de plannen, zoveel te lezen in de krant. Mannen wachtend in een lange rij op de Italiaanse eilandjes Linosa en Lampedusa. Op de foto op de voorpagina van Trouw lijkt het allemaal kalm te gaan. Maar de realiteit is volgens het bericht heel anders. Ruim 20.000 Afrikaanse vluchtelingen overspoelden de eilandjes de afgelopen weken. Woedende eilandbewoners hebben de havens geblokkeerd en nu moet Rome gaan ingrijpen. Heeft ook gedaan, want heeft marineschepen gestuurd om vluchtelingen van de eilanden naar het vasteland te brengen. Morgen praat het Italiaans kabinet over de situatie op de eilanden. Weer walen die atoomkracht. We kiezen atoomkracht. In de Volkskrant een foto van Angela Merkel en uh, Mr. Burns. De Simpsons staan samen op een verkiezingsposter. De kernramp in Fukushima heeft discussie over kernenergie flink doen oplaaien. Het leidde volgens de krant tot een omslag in de politieke verhoudingen. CDU van Merkel leidde zondag bij de verkiezingen, twee deelstaatverkiezingen, zware verliezen in Zuid-Duitsland. Daar wonen de Groenen overtuigend en worden zij nu ook de nieuwe Volkspartij van Duitsland genoemd. En ze hebben ook al een hip woord bedacht voor het verschijnsel, de Fukushima-factor. Hmm. Truckers kunnen hun dode hoek misschien wel niet zien, maar wel voelen. Volgens de Telegraaf is er namelijk een oplossing gevonden... voor de dode hoek bij vrachtwagens. Er is een detectiesysteem ontwikkeld dat onmiddellijk alarm slaat... als een mens zich binnen een bepaalde straal van de auto bevindt. Klinkt dan een alarmsignaal. Vorig jaar kwamen tien mensen om het leven door dit soort ongelukken. Afgelopen tijd is het alarm getest en het zal vandaag in gebruik worden genomen. Eén onderzoek en dan verschillende koppen. Op de voorpagina van de metro lezen we dat de helft van de jongeren... Zijn. Ze roken, ze blouwen, drinken en ze bewegen vooral te weinig volgens de krant. De cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en zijn het resultaat van tien jaar onderzoek. Trouw komt met een heel ander beeld. Jongeren drinken en roken juist minder en ze bewegen hmm. meer. Uiteindelijk blijkt het te liggen aan de jaren waarnaar is gekeken. Trouw bekeek de cijfers van de afgelopen tien jaar. Metro gebruikt de cijfers over dit jaar. U mag kiezen voor optimisme of pessimisme. Nou, het is vandaag ook nog Nationale Hoofddoekjesdag. Het Nederlands Dagblad kijkt daarom terug in de tijd. Met uh, foto's van uh, vijf hoofddoekdragende vrouwen op de voorpagina. Um, zien deze vrouwen er onderdrukt uit, zegt de krant. Nee, zegt Wart Schetman, initiatiefnemer van die Hoofddoekjesdag. Mijn oma was katholiek, zegt hij. En die had ook altijd een hoofddoekje op. Zo gek is het helemaal niet. Met Wilders is het hoofddoekje ineens een aanwijzing voor radicalisering geworden. Zo denkt hij. En hoe meer Wilders tegen is, hoe meer Nederlandse moslimma's zo'n hoofddoekje gaan dragen. En zeker vandaag op de Hoofddoekjesdag. Wij gaan er ook nog over praten trouwens. Later in het NOS Radio 1-journaal over die hoofddoekjesdag. Nog een bericht op de voorpagina van De Telegraaf over Gijs Thio. Ik weet niet of u dat verhaal gevolgd heeft. Die wijnhandelaar die al weken zoeken was. Nou, in het water van het Oosterdok in Amsterdam is gistermiddag zijn lichaam gevonden. Um, de verdwijning van de 40-jarige Thio leidde tot veel roering in de hoofdstad. Zo uh, vertelt de krant. Vrienden zetten alle mogelijke middelen in om een spoor van de man te vinden. Ze vroegen onder meer aandacht voor de zaak via sociale media op internet met flyers in de stad en nu is hij dus uh, gevonden. Mag ik de telegraaf nog even van je? Ja. Dank je wel. Wat wil je? Nou, er staat een enorme kop F16 in de aanval in chocoladeletters. Gaan we nog nog ook doen? doen maar ja, zo. gaan we zomaar ah. vragen aan de commandant van de eenheid van die F16-piloot en ook het tankvliegtuig trouwens Johan van Deventer. Hij is in Italië heeft zijn eerste vluchten erop zitten en maar eens kijken of de F16's inderdaad in de aanval zijn gegaan. We spreken hem ongeveer kwart over zeven.